Lot Lewin met het NOS Journaal. De VN-Hulporganisatie voor Palestijnse Vluchtelingen bevestigt dat een school in Gaza is geraakt bij een bombardement. Bij de aanval zijn ook kinderen omgekomen. Eerder vandaag bracht persbureau Reuters dat in totaal 15 mensen zijn omgekomen. De school staat in een vluchtelingenkamp en wordt gerund door de VN-hulporganisatie. Bij de aanval werd het schoolplein geraakt waar tenten stonden voor ontheemde gezinnen. En ook een plek waar vrouwen aan het bakken waren is geraakt.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 Bij een kettingbotsing op de A2 zijn drie mensen zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde vlak voor het knooppunt Oude Rijn richting Amsterdam. De drie zwaar gewonden, onder wie een kind, zaten in dezelfde auto. Bij het ongeluk botsten aan het begin van de middag vier auto's op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De A2 is voorlopig dicht tussen Oude Rijn en afslag Utrecht Langerak. Westerse functionarissen hebben achter de schermen met Oekraïne gepraat over een vredesoverleg met Rusland. Dat meldt de Amerikaanse zender NBC News. Het Westen zou vrezen dat de strijd in een padstelling is beland. Oekraïne wil blijven vechten, maar bij westerse functionarissen groeit het gevoel dat het tijd is om een deal te sluiten.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 En tot zover de aanwe B verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Lekker dansbaar, begin van het uh, derde uur alweer. Sarah Larson en uh, David Ketta en On My Love. Ja, dan gaan we meteen even naar de Formule 1. Momenteel uh, deel 3 van de sprint uh, kwalificatie uh, gaande op het circuit. En wat mij uh, opvalt, uh, Benno, is ja. dat de Alfa Tauris uh, allebei nog uh, in het derde deel zitten. Dus zowel uh, Ricciardo als Tsunoda uh, hebben het uh, goed gedaan... En zit momenteel in het uh, derde gedeelte. Nou ja, de shoot out zit er inmiddels op. We hebben Lando Norris hebben we op de plek uh, nummer 1 uh, staan. En uh, Max Verstappen op uh, P2. Maar uh, ja, daar, ja, daar zien we geen, uh, ja, we zien ook uh, de finishvlaggen. Het gebeurt allemaal uh, live hier. Dus uh, Lando Norris heeft de sprintkwalificatie gewonnen. Voor de race van vanavond en niet vanmorgen. Want uh, dan staat Max Verstappen op P nummer 1. Ja. En bij deze race staat Verstappen naast hem, denk ik dan. Op... Ja, ja, correct. Dus dat, nou ja, dat hij, hij kan beter maar even wachten tot Max voorbij is. Dan scheelt een hoop en naar aardigheid. Maar meer autosport straks om kwart over vier hier op deze zender. En dan rond half vijf gaan we misschien maar eens even kijken... in het dierenthuis Kennenland of er nog een gezellig hondje is... om de kerstdagen mee door te komen... En dan uh, nou, zullen we verder nog even kijken wat uh, verder ter tafel komt. Ik heb nog wat uh, inhaakdagen uh, opgezocht. En dat ligt er ook niet om. Nee, de... nou ja. En het voetbal is later begonnen ja. vandaag. Dus uh, we... ook Jan van der Leden hebben we nog uh, uitgebreid uh, in de uitzending zodanig. Gaan we eerst zo meteen maar even bellen. Hè, ja, we gaan hem in je Naar het volgende plaatje. Jan van der Leden voor uh, de tweede helft van de wedstrijd uh, tegen het team uit uh, Beverwijk. Precies. 0-0 uh, in, uh, in de rust. eens even kijken hoe de tweede helft allemaal gaat. Hoor je ze dadelijk is, gaan we deze platen nog een keer voor je draaien. Hij blijft lekker, hè? Earth, Wind and Fire en Fantasy... De groep met uh, heel veel grote hits in de jaren 80, IWF, oftewel Earth, Wind and Fire en Fantasy. Wat een mooie plaats zo uh, op deze regenachtige zaterdagmiddag. En uh, Jan, jij staat toch niet buiten daar op het veld, hè? neem ik aan. Ik ben uh, gaan zitten, Rob. Ik ga zitten, maar niet op het veld ja. of uh, wel uh, gewoon in de regen? Op de Oh, oké, okay, oké. Okay. Maar wel een beetje, een beetje uh, uit de regen daar. Ja, ja, we, zitten, we hebben altijd twee tribunes. Oh, oké, okay, oké. Okay. Oh, oké, okay. nou. Ja. Helemaal goed geregeld. Ja, de tweede helft. Hoe lang zijn ze aan de spelen al, trouwens? Uh, we zijn nu uh, in de, de 67e minuut. Uh, het is nu Jelle de die in de haven is. We zijn goed de kleinkameraden gekomen. We hebben een paar kansjes gehad, maar ja, nog geen doelpunt. We schieten het schot hier van Fernando Louis. Want Louis schiet nu... nu. Uh, oh, oh, kast, nee, nee, net niet. Nee. De van Fernando Lewis werd gekeerd. En de was voor Kast die net niet goed volk kop. Dat was bijna 1-0. Een, nee, een mooi begin van de tweede helft in ieder geval, Jan. Nou ja, we zijn al uh, een tijdje bezig. Hoor. Ja, oké. Okay, ja, uh, op, bijna op de helft van de tweede helft. <laughs> ja, om het zo maar te zeggen. Nee, maar uh, in ieder geval goed de kleedkamer uitgekomen. Dat bedoelde ik inderdaad. Ja, dus wij gaan nu... Uh... Wisselen lijkt mij, want ik zie een paar jongens warmlopen, kan je lok en. gebeurt uh, ja, gaat ja. hoor je al 20 minuten ook met warmlopen, jongens maar... Ik zie kan lok, ik zie uh, Patrick Steenkis, Luc Steenkis. Ik weet niet wie er nog meer bij komt, maar ik zie dat Ben uh, uh, is net ook twee wezen gewisseld, verdedigen en aanvallen. Oké, <tie> <tie> oké. Okay, okay. Nou ja, in ieder geval, uh, ja, we wachten het even af. Meer kunnen we niet doen. Hopen op een uh, doelpunt voor uh, ons team dan. Ja, het, het moet, uh, Rob. Het, het moet, moet inderdaad, het de achtste plek. Dat, de achtste plek is niet best voor uh, iemand die net uh, gedegradeerd is uh, uit de tweede klasse. Nee, absoluut niet. Dat is echt zandparton waardig. Hoor, ja. Uh, maar het spel van, de, van nu, van de tweede helft, is wel bijgehoord. We zijn veel meer in de we spelen, wat compacter, Dus iets minder balverlies. En eh, hij speelt iets meer achterin en Fernande Lewis die is dan iets meer vooruit gevoegd. en dat is ook wel een, die heeft toch een goed schot. Fernando gaat nu zijn band voorbij, die geeft het voort en het af en ik ben verdedigd uit. Jan, ik uh, kom straks uh, even na half vijf uh, bij je terug voor het slot van de wedstrijd. Oké. Okay. Oké, okay, bedankt hè, voor dit moment. Tot zometeen. Dat was Jan van der Leden. Daar op de Hefensveld gelukkig een uh, droge tribune daar. Hier is Billy Joel. Zingen we uit 83 van Billy Joel en de Uptown Girl. CFM Race Radio. Pit Report, Report. Ja, we hebben net de sprint shoot-out gehad. Daar op het circuit van Brazilië. Sao Paulo. En het weer zat gelukkig dit keer wel mee. Daar gaan we het zo meteen over hebben, maar we hebben Rendel aan de telefoon. He, het theater van de autosports, daar gaan we heen ja. met uh, Rendel lossen. Uh, ja, daar gaan we het eerst even hebben. Rendel, uh, goedemiddag trouwens. Ja, goedemiddag, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Over de ITCC. Ja, want uh, Rendel, je, uh, je hebt goed nieuws uh, voor de ITCC in Zandvoort volgend jaar. Ja, we komen weer terug. Geweldig. Ja, we hebben jaren, jaren, jaren lopen zeuren daar uh, bij de circuitdirectie zie dat we graag zouden rijden op het screen. Ja, ja, jongens, wij hebben, je weet het, uh, autootjes die maken een heel klein beetje lawaai. Ja. En uh, de, ja, dat ging gewoon niet, want ja, je ziet het toch op met die geluidsdagen. Maar ik kreeg een heel mooi telefoontje van, uh, van CPZ. Uh, dat, uh, Rendel, we hebben drie geluidsdagen voor je. Ja, dan nou gaan we weer terug natuurlijk. Wauw. Maar, ja, maar wie, dus van wie kreeg je dat telefoontje? Ja, van Erik Weijers. Oh, dus, uh, Erik Weijers. Ja, die zei van, uh, Rendel, je, je loopt al tien jaar bij mij te zeuren om geluid. Ik heb nu geluid voor je? Weer het weer in het Eidische terug naar Zandvoort. Wauw, wow. ja, mooi. Ja, ja. Dat heb je goed dus 12, gedaan. Uh, 12, 13, 14 juli volgend jaar zitten we weer met hele mooie auto's. Komen we naar Zandvoort toe. En het mooie is dat. Uh, ik heb natuurlijk iedereen gelijk een mailtje gestuurd. Alle rijders uit heel Europa. Ja. Wat, uit de hele wereld. Hè. We krijgen ze zelfs nu. Zelfs uit Australië komen ze over. Uh, dus uh, we hebben inmiddels al twee volle velden. Dus het wordt een uh, heel groot spektakel uh, dat weekend. Geweldig. En naast uh, de. E TCC, uh, kom, komen er nog meer klassen? Um, hey. Wat ik begrepen heb, sowieso uit Engeland een uh, klasse met uh, sportscars, en de rest is allemaal nog een beetje geheim, want ze zijn daar met CPZ heel erg bezig. Oh. Het is een enorm nieuw evenement, uh, oh. uh, wat, uh, wat uh, nog niet eerder is stond, maar waar wel geluid gemaakt mag worden. Oh. Dus uh, ze komen met uh, hele mooie series, uh, met ook uh, soort uh, Le Mans-achtige uh, uh, uh, uh, uh, auto's. Uh, laat het zo zeggen, het wordt geen historisch evenement, het wordt een evenement met historie en moderne autosport bij ja, ja. Dus er zullen best wel een paar heel verrassende klassen zijn met uh, hele mooie autosport. Het wordt eigenlijk gewoon nog, nog een keer een heel erg leuk weekend op uh, Zandvoort. Laten we het zomaar houden. Aha. Wow, mooi. En uh, voor het eerst uh, met uh, de kombochten. Ja, met de eerste van de kombochten, onze rijders hebben dat nog niet meegemaakt, want die zijn daar nog niet geweest, maar... Uh, ja jongens, ik heb uh, de startgrid al een beetje gezien, uh, er komen uh, zelfs KNM-auto's uh, bij ons rijden, uh, maar ook uh, hele mooie auto's, uh, wat, uh, wat nieuwe met 4 8 Stars, het waren ook heel dikke auto's, maar ook een trabant gaat meedoen, dus we, we krijgen een heel gemixt uh, veld, ik heb al gekeken, meer dan 25 verschillende automerken staan al op de lijst, en uh, ja, uit, uh, uit, uit een heel mooie uh, tijd van de autosport, en... Uh, ja, er zitten echt uh, mooie auto's bij. Maar als je al weet dat nu al de auto's verscheept worden uit uh, Australië vandaan. En Holden, de Commodore onder andere. Ja, ja dan, uh, dan krijgen we wel een heel mixveld uh, van auto's richting Europa. Dus dat is ontzettend leuk. Ontzettend ja, leuk. wauw. En uh, die Trabant is uh, niet auto van, uh, zoals wij hem kennen uit het Oostblok, hè? Nee, nee, nee, nee. je uiteindelijk wel. Want het blijft toch gewoon zo'n vierkant doosje natuurlijk. En uh, ja, een Trabant, jongens, oh, is de mooiste raceauto die er is. Want dat is gaat op je <laughs> Je kan lekker om je heen kijken. <laughs> <lacht> ik heb er mee gereden. Ik heb er een vijf uur race mee gereden. Zo. Het is de mooiste <laughs> tijd van mijn leven geweest. Want Je rijdt met zo'n ding ongeveer 120, 130 op het uh, rechte eind. Maar ik ga, ik ga je echt... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, je moet me gewoon geloven. Het is alsof je opstijgt in een vliegtuig. Zo volgens -je. alles rammelt. <lacht> en, uh, maar zowel, uh, zowel Albert als Bart. Uh, Bart komt uit België, die rijdt ook met een band. Albert komt uit uh, de mooie, hoge Groningen. Uh, oude Pekelaar woont hij. Uh, die komen al twee met hun beide terbandjes naar Zandvoort. En dat zijn absoluut, de publiekslievelingen. Want uh, uh, ja, als je dan de uh, tribunes toch ook wel een beetje vol zitten. Ik verwacht dat evenement wel. Dan krijg je hele weefs over het rechte stuk. En dat is het mooiste wat er is. Ja, ja, ja, ja. We hebben dat ooit, uh, ooit eens een keer met uh, die mooie Jumbo dagen meegemaakt. Dat was de laatste keer dat wij daar waren. Oh, ja. En uh, ja, er ging iedereen uit zijn dak. En die jongens hebben zoveel plezier. Mm. Uiteindelijk denk ik meer plezier als je iemand in een uh, postje 935 K3 van, uh, van 2 miljoen hoor. Ja ja ja. Dat ja. ja, moet je het zien. Zeg Rendel dat evenement dat gaat Sandford uh, Summer Trophy heten. Um, ja. um, maar goed, het is niet het enige evenement hè, want jullie jullie beginnen in Spa-Francorchamps. Ja, we hebben een hele mooie kalender. Uh, we gaan beginnen in Spa-Francorchamps met, uh, met die Jonctuimen Tour in Katjans. Dan uh, gaan we naar de Red Bull Ring. Nou, dat beroemde circuit natuurlijk. We weten heel veel Nederlands, ja. hè? Daar heeft uh, Max natuurlijk prachtige overwinningen over behaald. Uh, daar zitten we op Zandvoort. Uh, uh, we gaan naar Assen. We gaan naar Dijon. En uh, er komt waarschijnlijk nu nog een extra wedstrijd bij op de Lausitzring in uh, Oost-Duitsland. Okay. Op oosten van Duitsland. Uh, daar zijn we nu ook nog mee bezig om die erbij te gaan. En dan hebben we eigenlijk wel weer een hele mooie kalender voor volgend jaar. Dan is het uh, uiteindelijk... Oh, en Assen. Had ik Assen genoemd? Ja, ja, ja. ja. ja Assen twee keer, hè? Twee, dus, ja, twee, ja. twee keer zelfs, ja. Twee keer. Ja, dan hebben we gewoon weer een hele mooie kalender voor de rijders. En, uh, ja, het blijkt wel weer dat we bijvoorbeeld uh, Spa, Red Bull Ring en Assen zitten nu al volgeboekt. Dus Zo. de rijders willen graag bij ons rijden. En uh, dan zorgen wij voor een hele mooie autosport. Ja, zeker. Nou ja, dit weekend ook een mooie autosport in uh, Brazilië. Op een echte old school circuit, zoals wij bij dat jullie, doen. Hè? Ook bij jullie in goed, hè? Ja. Uh, ja, ja, ja, ja, zeker. ook. Ja, ja. Ook, uh, ook feest op een circuit. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, ja, daar hadden we niet zoveel uh, spektakel qua weer... als uh, gisteren tijdens de kwalificatie daar in uh, Brazilië. Waanzinnig, hè? Waanzinnig. Wat een donkere, donkere lucht, Benno. Ja, ja, Echt, ja. Echt ja. uh, gigantisch. En uh, ik heb later de beelden gezien van mensen die daar uh, op de tribune... Zaten. Nou ja, op de tribune. Ze moesten snel wegwezen, want de tribunes die gingen er ook vandoor. Ja, eh, sowieso in de zeilen. En er is één tribune zelfs ingestort. Gelukkig geen mensen op de tribune. Maar één tribune heb ik eh, nu de foto's van gezien. Er is dus het dak zelfs helemaal ingestort. Nou, dat had ook wel heel anders kunnen aflopen. Maar hey jongens, het was ook wel. Eh, ik weet niet hoe ik zat naar de beelden te kijken. Ik denk, wat gebeurt daar nou? Het lijkt wel of je moet gewoon het licht deed daar bovenaan. Gewoon in, een, in één keer de nacht. Ongelooflijk. In één keer nacht. Ja. <laughs> ik, had ergens, nou, ik weet niet hoe die aan de hand is. Maar ik heb het wel meegemaakt op de Malediven. Dat er één keer het licht uit gaat. Maar hier ging ook in één keer het licht uit. Daarmee ja. begon het ook een beetje te waaien. Een klein beetje te regenen, zeg maar. Ja, ja. Maar uh, dat is. Ik zou die, die foto's van die laatste auto's in die, ro in die ronde wel willen zien. Met die ronde, met zo'n donkere achtergrond. Dat moeten volgens mij de mooiste foto's zijn van de hele wereld. Ja, ja. ja, ja. Dus. maar uh, wij hebben geen idee gehad toen we de laatste auto's nog op het circuit zagen. Dat die wind al zo sterk was, zeg maar. Ja, we zagen het aan de snelheid. Maar uh, ja, toch ja. waren er nog mensen die toch nog sneller reden dan daarvoor. Hè? Dat was ja, ook heel ja, als, als je net de wind even mee hebt. Ja, ja dat is ook weer zo. Dan gaat hij ja, lekker. Dan gaat die in de formule 1 ook even lekker. Maar het ging wel uh, zo snel. Als het, het was eigenlijk bij ons, was ik denk, binnen een minuut. Binnen ja. een minuut was het klaar. Ja, uh, ik heb wel eens dingen meegemaakt. Maar dit is dan toch wel heel... Uh, en je zag het toch helemaal aankomen, hè? Je zag het over die stad aankomen rollen. Precies. En, uh, uh, dus, uh, nou ja, dat, uh, ik hoop dat, dat morgen, overdag, straks, hè, we het morgen of de avond Straks, de straks hebben. sprintrace sprint, race, het allemaal wat rustiger is. Uh, prachtig trouwens van, uh, ja, van, uh, van die kleine Lendo natuurlijk. Hè, die to toch heeft die twee Red Bulls afgetroofd. Ja, net eventjes in de sprint-shoot-out. Uh, shoot, -out. shoot -out. en wat ik wel mooi vond. Hij was zelf helemaal niet tevreden, hè? Nee. Ik weet niet of we het commentaar hebben gehoord dat hij in de uitloopronde. Ja, je hebt Pier 1. Ja, ja, ja, nee, ja, maar het was geen goede ronde. Ik denk, nou, ik weet niet, jongen, je bent gewoon sneller. Oh, ja. ja, ja, ja, ja. Ja, maar die auto. Die, die gaat ook wel lekker, hè, die McLaren. Ongelooflijk. Ja, ja. maar ik, uh, uh, of hij dat dadelijk houdt in die shootout, uh, of die gaat uh, in die sprinterstrijd, uh, die P1. Uh, nou ja. ik, ik ga een voorspelling doen. Als ik hem goed heb, dan uh, gaan we gelijk door naar het casino morgen. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, ik ben heel benieuwd. <laughs> ik, ik zeg 1 Norris, 2 Hamilton, 3 Russel. Een heel Engels podium. Zo. So, jij durft. Uh, ja, ja, ik ja. ja, nou ja, dat gaat hem zeker niet worden hoor, Renault Nee, nee. nee. Dat casino kan je wel vergeten, denk ik. ja, ja, nou ja dan worden we weer geen multimiljonair dus, uh, weer, weer Jammer, joh. Jammer, joh. Ja. Jammer, weer. Jammer, jammer weer. de staatsloterij, hè, van de week. Ja, ja. ja even stappen, even stappen, En uh, Perez rijden elkaar in de eerste bocht van elkaar van de baan. Oh ja, dat, oh, was, ja, dat, ja, is, wel, ja. dat is wel leuk, hè. Een, een, een, ja, een soort, uh, soort Mercedes, uh, zeg maar. Ja, een soort Mercedes. Uh, uh, Twee gefrustreerde kipjes. Het gaat helemaal goed komen. Uh, uh, uh, uh, uh. Nee, ja, maar inderdaad, er zal wel wat uh, frustraties zijn bij die Perez, denk ik. Of niet? Nou ja, ik denk ook bij Verstappen. Die wilde toch wel die pole hebben. En uh, nou kan hij het van de vaak wel weer omzetten in uh, goed dat hij uiteindelijk toch wel weer die wedstrijd weer wint. Dus dat maakt niet zo heel erg veel uit. Maar Perez, die wil toch wel eens een keer voor die Verstappen zitten. Het ja. is weer niet gelukt. Weer niet. Net niet. Het weer niet gelukt. Die man die moet toch gewoon ja, zo'n zo goede psychiater van naast hem hebben lopen in die peddok. Want anders gaat het gewoon niet lukken met die jongen. Nou ja, dat misschien, misschien zijn vader als uh, psychiater. je weet. Het niet. Nou dan kan je beter gelijk doorlopen naar het gekke huis als je die man ziet. Dus dat lijkt me niet zo heel goed. Plan. Nee, zeker niet. <laughs> nou ja, in ieder geval, uh, de, ja, de, de echte kwalificatie voor de race van morgen gewonnen door uh, Max. Want die ja. ging toch wel het slimste met het weer uh, om. In, uh, even in de pitstraat nog uh, inhalen ook. Uh, om als ja. eerste naar buiten te komen. Ja, was, uh, het was zoiets. zoeken het even allemaal uit. Ik ben nu gewoon weg. Klaar. Ja. En uh, ja, nee, ja, Max pakt dat gewoon weer heel goed aan. En uh, Even heel eerlijk. Ik denk ook morgen in de wedstrijd. Als we een gewone wedstrijd gaan krijgen. Dat die er gewoon weg is. En dat de rest dan toch wel weer gewoon niet meedoet. Heel simpel. En uh, Dus ja. We gaan het wel zien. Uh, het, het is niet het uh, meest, uh, meest spectaculaire seizoen op dit, maar deze manier, zullen we zeggen. Nee, ja, zeker niet. Zeker niet. Nou ja, eerst gaan we vanavond uh, lekker de sprintrace uh, kijken, ja. Rendon. Om uh, zeven, uh, zeven uur, nee, half acht. Half acht, zeven uur, half acht. Ja, sorry. half acht, nou, bord, volgens mij. Nou, botje boy, Bami op schoot en uh, gaan we die allemaal, zeg ik dan maar weer. Precies, gaan we het doen. Ja, ja. Leuk. Gaan we het doen. Ja. ja, nou ja, heel veel plezier uh, in ieder geval. En uh, dank je wel weer voor je tijd en uh, je uitleg. Ja, uh, ja we, proberen, we proberen er altijd wat van te maken. We gaan volgende, ja, volgende week weer vanuit het Theater van de Autosport gewoon weer. Ja, zo dat, is dat. dat klinkt wel lekker. Ja, en en, wel lekker. Ook een mooie titel. Ja, ja mooie titel. Ik, ja. Zet hem op de, ik zet hem op de gevel hier. Goed zo. Rendel, we denken even aan, uh, aan de kwalificatie van gisteren. En er zit een Guus Meeuwis op met Het is een nacht. Die je normaal alleen niet in films ziet. Weet je wel, snap je hem? Ja, ja, ja. Nou, dat is een goede. Ja, nou, daar ik komt hij helemaal. aan. Dankjewel, okay. hè. Hoi. hoi. Hoi, hoi. Je wacht of ik heb in een sigaret. Het is twee uur s'nachts, we liggen op bed in een hotel in de stad. Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent. En niemand ons stoort op de vloer. is een lege fles wijn en kledingstukken die van jou voor mij kunnen zijn. De in de radio achter. En deze nacht heeft alles van wat ik van een nacht Zing is nog een ik dacht aan mm ik heb -hmm. nog een Maar wat blijkt ik weg? met jou? Ik ben wakker en ik sta aan het plafond. En ik denk, aan de laat, Dan geleden begonnen. Het is zomaar en vandoor gaan we jou. Niet doorheen van de reizen, de eindigen de zaal. Nu leer ik hier in de wereld van de stad. En hebben net de nacht van mijn leven Dat is juist Rennel Lossen zeggen vanuit het theater van de autosport. Ja, wat klinkt dat lekker zeg. Dat het nacht leek tijdens de kwalificatie daar op Sao Paulo. En ja, vandaar ook even deze gedraaid natuurlijk. Guus Meelers en zijn groep van Gant. En het is een nachtlevens echt. Het dier van de week, half vijf geweest. Ja, en uh, we hebben weer wat beestjes, wat honden in het uh, dierenhuis Kennemeland... Uh, en weer uit die bekende, beruchte schuur. De schuur, ja. Ah. Die heb ik wel gemist een paar weken. Ja, dus, ja, ja, ja. Maar uh, nou, ze hebben weer het aantal... Of het is een nieuwe schuur of uh, het is nog steeds... Uh, uh, um, ja, dat die honden eigenlijk van asiel naar asiel... Dat zit ik me ook wel eens af te vragen of dat eigenlijk gebeurt. Als ze in het ene niet geplaatst krijgen... Dat ze dan naar een ander asiel gaan. Dat gebeurt vrij vaak. Dat... Oh, ja, toch ja, ja. wel? Oké. Okay. Ja. Nou ja, dit, uh, vandaag is het Isha. En Isha is een kruising. Cho-cho. Cho-cho, uh, vrouwtje. Uh, van net 2,5 jaar oud. En uh, nou, zij komt dus uit die beruchte schuur. Ze is uh, erg onzeker en bang voor nieuwe situaties. Uh, heeft meer in de, uh, vertrouwen in de mensen uh, in het asiel dan de buitenwereld. En die buitenwereld, Nou, dat vind ik zelf ook wel een beetje, is uh, heel erg eng. En uh, dus ja. Maar goed. Ze We hebben maakt... net van de week Halloween gehad. Hè? Over één gesproken. Precies. Uh, oh. En dat, dat is nog enger. Maar elke dag maakt Issa uh, stapjes in de goede richting. En dat zou ze graag willen voorzetten. In een nieuw huis. Uh, ze, wordt ook, uh, even kijken, ze wordt ook geplaatst met een anti-ontsnappingstuig. Uh, nou, uh... Wat is dat? Ja, dat Geen idee. snap ik ook niet zo heel erg goed. Nee. Maar goed, dat is. Uh, um, ed, uh, en even kijken. Maar dit betekent niet dat ze meteen buiten kan lopen zoals een normale hond. Het is dus wel een hond met uh, extra aandacht. En Een uh, absolute hond, denk ik. Zo schat ik het tenminste in. Wat een uitdaging is voor jou als uh, hondenbezitter. Um, maar eten, uh, dat doet ze natuurlijk graag, wie niet. En dat is. En liefde gaat door de maag. Dus. Als je wat lekkers aanschaft, dan zal je vanzelf haar uh, aanhankelijkheid gaan winnen. Uh, ze is sociaal met andere honden en stabiele soortgenoot in, of roedel... daar zou uh, haar goed kunnen helpen. Uh, het is niet bekend of ze met katten kan wonen. Oudere kinderen die weten hoe ze met bange honden om kunnen gaan... dat zou dan wel, weggaan, uh, wel lukken. Ze zoekt dus mensen met ervaring, uh, veel geduld, uh, rust, tijd en liefde... Een kennis van honden is een vereiste. Ze is zinnelijk en, uh, en in, het, uh, in de kennel ook vrij rustig. Alleen zijn, dat kan natuurlijk uiteraard aangeleerd worden. En ze loopt mee aan de riem en kan ook wel schrikken van harde geluiden. Uh, even kijken, is het vertrouwen eenmaal geworden... dan uh, zal ze de uiterste best doen om alles te leren. Het is een zachtaardige, lieve hond en begroet je hem al kwispelend. Nou, dat is altijd liever dan dat. Dan dat ze met uh, opgetrokken bovenlicht Nee, dat jongen. moet je niet nee, hebben. Nee, precies. Nou ja, waar is ze uh, te vinden? Ze is te vinden aan, natuurlijk in ons eigen dierentehuis. land aan de Keesomstraat. En, uh, en dan ken je de Chow ook niet. Het is een uh, niet al te grote hond. 30 tot 50 centimeter. Meter groot, hoog. En het is een. Uh, eens even kijken, hebben we nog bijzonderheden? Ze moet getraind worden en uh, verder geen bijzonderheden. Nou, mooi. Dus... Ja, dat is het. Leuke honden uh, in het uh, Kennen We Dieren thuis hier aan de Keesomstraat nummer 5. Elke week doen we hem om half vijf het uh, dier van de week zometeen. Het slot van de wedstrijd van vandaag tegen Dem uit de we hebben nog geen verdere berichten van Jan van der Leden gehad. Dus ik ben heel benieuwd hoe de stand en zijn moment is op dit moment. En dat horen van Jan van der Leden naar het volgende plaatje dat doet me denken aan vorige week. Turn back the clock. ...ging de klok uiteraard weer een uurtje terug... ...en het uh, tijdverschil met Turkije werd in één keer twee uur Benno... ...dus uh, Zo. voor mij was het even overschakelen no, wat dat no, betreft. Zeker. Twee uur later in Turkije vertrokken... ...en we hebben wel een korte vliegtuigvlucht uh, ja. gehad uh, daardoor... Uh, tijd dan. Ja. ja, we gaan naar het uh, Duitsersveld... ...want uh, Jan, de wedstrijd inmiddels ten einde... ...of zijn ze nog bezig? Nee, ze lopen allemaal het veld af. Allemaal het veld af? Kom langs, ja. In 0-0? Uh, Beetje teleurgesteld is 0-0. Oh, uh, gadver. Uh, Nigel Berg, die liep uh, de allerlaatste minuut van de wedstrijd. liep hij alleen op de keeper af. Hij werd een beetje naar de rechterkant gedrongen. Hij ging de keeper voorbij. Ja? Hij schoot de kool en de kool ging voorrangs. Echt een, oh. van een lege kool. Nou, ja. Hij ja. mogelijk om hem naast te schieten, maar hij ging wel daar. Ja. Is 0 -0. Het is 0-0. Nou een... ja, dat valt echt tegen. Ja. Heel, heel jammer, heel jammer. Zeker. Nou ja, ja we hebben niks aan te doen, uh, Jan, verder. Nee. Kan jij uh, nog uh, ja, zeggen dat het ergens aan lag? Want volgens mij hadden we best een uh, aardig uh, team staan vandaag. We hadden vandaag zeker een lekker team staan. We misten Koen uh, vandaag. Dat hoorde ik net, dat hij heeft tegengebroken gisteren tijdens het zaalvoetbal. Gisteravond. Dat is weer heel jammer. Gezien dat in Lok uh, de revelatie van... Uh, de eerste van het seizoen. die het één is. Die is uh, vier weken op vakantie geweest. Dus die heeft zijn eerste minuten week kunnen maken vandaag. Dus die, uh, die kunnen we volgende week tegen Forresters zeker goed gebruiken. Uh, en ik hoorde net, dat vind ik heel jammer. Dat de jongens Milan Berk-Belenkamp en Dami, Dat die uh, een beetje onenigheid hebben met de trainers. En daardoor niet willen voetballen in de eerste. Oh? Dan ga ik maar even proberen te achterhalen wat er nou... Uh, de exacte reden is. Ja, ik ben ook wel dat benieuwd. Is het is wel heel jammer hoor. We ja. kunnen we misschien volgende week even over hebben. Ja, is goed. Dat gaan we zeker doen, Jan. Nou ja, uiteindelijk 0-0 tegen de ploeg uit Beverwijk. Volgende week weer nieuwe kansen. Nieuwe ronde, hè, zegt ze dan. En, uh, ja, ja, dan gaan we weer... Oplopen, hè, sorry, wat zeg je? Tegen de koploper voor dus. Oké, okay, nou dan... Uh... Even de lopen, so. Ja, nou goed. We hopen op het beste volgende week en dan gaan we jou weer spreken, Jan. Dankjewel, hè. Oké. Okay. Oké, okay, bedankt voor oh. je moeite. Fijn weekend. Hoi. Hoi, hoi. hoi. Dat was Jan van der Leden vanuit Duitsjesveld. Ja, wedstrijd inmiddels ten einde. Eindstand 0-0. en uh, more than a feeling. Ja, we hoorden juist van uh, onze collega Fred Heij... dat het uh, druk Zandvoort uh, in is. Waarschijnlijk uh, door het uh, weer hè, van dit moment. Hè. Storm en wind en regen en helemaal ellende. En, uh, ja, ja daar houden mensen met het uh, rijden ook uh, rekening mee. Maar dan krijg je wel vertraging op de weg. Precies, precies, precies. Zeker. Hé, hey, je hebt uh, weer de Inhaakdag. De dag die heel speciaal zijn. Die heel, heel speciaal zijn. Eens even kijken. Ja, we gaan het uh, maar eens even hebben over... Uh, vandaag is het Kaplaaddag. Ja, het is bedacht door Maarten Henkens en Anka van der Elsken van Poppendijn uit Delft. Zij organiseren uh, sinds begin 2000 elke eerste zaterdag in november een Kaplaaddag bij wijze van inluiding van het Sinterklaasseizoen. Ja. Ah, ja, dat komt er weer aan. Ja, daarom. Pepernoten vind je die lekker? Uh, ja, op zich wel. Ja. Met chocolade kruik... omheen helemaal. Ja, kruidnoten. Kruidnoten oh, tegenwoordig, ja, ja. Ja. Gezien hun succes hiermee en onze gezamenlijke wens om Kapla en de speelgoedspeciaalzaken in het algemeen meer bekendheid te geven, zijn wij hiermee aan de slag gegaan. Zo worden ze geciteerd. Ik was trouwens, ja, ik moet natuurlijk nu een andere naam noemen van een speelgoedspeciaalzak. Ik was laatst in Intro Toys. Bestaat die nog? Ja, nou. Oh, dat, of Jeetje, yeah, yeah, jeugdje, ja? yeah, je weet niet wat je ziet. Wauw. Een speelgoed, ja. En vroeger had je Lego. Ik heb een Lego voor mijn kleinzoog gekocht. En eh, nou, dat waren gewoon blokjes. Maar nu heeft Lego dus allerlei soorten thema's eh, van, van blokjes. Maar je kan ook, eh, nou, hij is van die ninja-narigheid. Eh, ja, ja. En, ja. Eh, en dan torens en, en poppetjes en uh, whatever allemaal. Zo'n boek zit erbij, zo'n dik boek zit erbij om alles in elkaar te framen. Super mooi, hè? Ongelooflijk. Je weet niet ja. wat je ziet. Goed, dus het is vandaag Kapla-dag. En het is een, uh, allemaal heeft allemaal te maken met speelgoedwinkels. En, uh, en Kapla is doen. Um, dus ga lekker je gang. Eens even kijken, uh, de dag van de cliëntenondersteuning. Dat is het uh, ook vandaag, uh, zeg ik het goed? Nou ja, ja. En, oh, hier, en dat is een dag van de onafhankelijke cliëntenondersteuning. Dan wordt hier extra op de kaart gezet. En dat is dan belangrijk voor de knelpunten. Voor de, uh, eens Even kijken, ik moet het wel even goed lezen natuurlijk. Uh, het gaat over onafhankelijke cli cliëntenondersteuners. En die proberen met andere professionals het verschil te maken... voor uh, ja, mensen als functies van uh, orthopedagoog, psychiaters, uh, klantenadviseurs, zorgbemiddelaars enzovoorts. Um, dan krijgen we woensdag 8 november is het de dag van de stralende beroepen. Dan moest ik altijd weer denken, wat is dat ook alweer, de stralende beroepen? Maar dan denken we aan röntgen. Ja, dat zijn natuurlijk stralingen van Wilhelm Röntgen. En deze dag uh, is om uh, in het leven groep om meer bekendheid te geven aan de belangen van een medische beeldvorming en radiotherapie voor de gezondheidszorg. En dan 9 november is het de dag van de uitvinders. Ja, dat is natuurlijk ook fantastisch. Het is na de verjaardag van de uitvinder en actrice Hedy Lamar. En de dag werd afgekondigd door de uitvinder en ondernemer Gerhard Moententhaler van Berlijn. En volgens de website van de organisatie streeft het naar de volgende doelstellingen. Mensen aan te moedigen ideeën na te streven om dingen te verbeteren. Herinnering van vergeten uitvinders, herinnering van grote uitvinders die ons leven verbeteren. Nou, dat is toch mooi, hè? Zeker, zeker. Ja. Is het een professor uh, Barbas uh, verhaal? of? Ja, uh? nou, waarschijnlijk wel. Oké. Okay. Ja. Nou, verder was het, uh, dit uh, komende week wordt ook de Val van de Berlijnse Muren wordt, uh, uh, gevierd. En dat was op 9 november. Nee, even kijken. Uh, ja, dat is ook trouwens wel bijzonder. De, het is ook de internationale dag uh, tegen fascisme en antisemitisme. En dat uh, werd, uh, even kijken, op 9 november 38 werd door de nazi's... de eerste stap gezet op weg naar de vernietiging van de Joodse Europeanen. En uh, 9 november worden de kristallnachten dan herdacht... En dan hebben we nog de kwaliteitsdag. Um, ja, ik had dat toch zo goed voorbereid. Nou, helaas. Ga, Het <laughs> gaat er mist in. Het gaat, gaat niet door. Het gaat niet door. Nee, nou ja, maar... je zegt de uh, kristalnacht. Uh, ja. Ja, daar gaan we even een uh, plaatje over draaien. Die hebben uh, we toevallig gevonden, de kristalnacht. Oké. Okay. Komt die aan. anders is stört, die met stromschwemme wie zich gehört. Für die schwule Verbrecher sind Ausländer aus. brauchen wir, der se verführt Und dan rettet geen kein Kavallerie. Keine Zorro kümmert zich da drum der bis höchsten zit in de Schnee Und feld allen verlessig ge und trist danach En de blinde taube strubbelt metafuur. dafür, hänger dreifach voor je verdor. En wächter met schlüsselbund hält Sich in jetzt wie je Weil de Auswege pulverisiert. En verguldt je in de Uiteraard een hele hoop uh, geweld hè, bij deze platen. De Christaannacht van de uh, Bab. Ja, we draaien niet helemaal. We hebben geen tijd voor. Want uh, je had het net over die inhaakdag en de Christaannacht. Ja. En daar heb je nog een uh, aanvulling op, hè? Ja, want uh, die 9 november, dan wordt ook de Wereldkwaliteitsdag. Uh, dat is uh, even kijken. Uh, uh, wat had ik het nou toch allemaal? Het is, het is verschrikkelijk. Wereldvrijheidsdag. Dat was het, uh, geloof ik. Uh, ja, dat was het. Want dat is eigenlijk het, het grote toeval. Dat wordt ook op uh, 9 november gevierd. En uh, dat was in 1989. Uh, dat was de, de val van de Berlijnse muur. En dat dat dus samenkomt, die kristallnacht 9 november en op 9 november ook de val van de Berlijnse muur. Maar daar zit dan wel, uh, eens even kijken, dik 50 jaar tussen. Dus dat is uh, wel, uh, wel heel typerend allemaal. Maar dat het, die 9 november, dat blijft dan in beeld. Dat ja. Is dan, uh, nou ja, dat wordt allemaal, dus uh, komende week uh, wordt dat gevierd. Zeker, nou dankjewel. En uh, ja, deze plaat wilde ik ook ja. nog uh, draaien. Okay. Want uh, ja, Fred uh, komt uh, net binnen en hij moest uh, door de wind, door de regen. dwars door alles heen gaan om de studio te bereiken. Nou, hier is uh, Miss Montreal. Ik zie je voor me met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten.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 Moest eens weten Oh, het was geen Kieringen waar we nou last van hebben, toch, Fred? Nee, nee, nee. Nee, nee. nee, hè? nee het waren meer gewoon de auto's die allemaal naar Sanford uh, wilden. Ja, die, begrepen. Ik, weet niet, ik denk nou een yeah. extra... extra ja, het komen ze allemaal bij jou op visite zo meteen na, na vijf uur. Uh. Nee, ik weet niet, het parkeerterrein is groot zat. Dus, uh. Zeker, Hey, Fred, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hey, leuk ja. leuk uh, je weer te zien en zo dadelijk weer een entertainment for you. Ja. Wat heb je voor me? Nou, uh, we gaan... Uh, uh, tenminste, we zitten te wachten op uh, Michael Rijns... over zijn nieuwe single... Uh, 'Jou blijf je kussen. Oké. Okay. En... <laughs> ja, nou ben je ja. nou... nou ja. Jo, ja, en, moet uh, uh, <laughs> ja. Moet dat nou echt? Ja, moet dat. En Jana Luart uh, gaan we ook bellen. Dat is, uh, zijn nieuwe single is in jouw ogen. Ik weet niet of je GMT-gent uh, uh, de groep kent... met uh, Tino Martin... Nee. En Mike Petersen. Ik moet eerlijk zeggen, nee. ook nee. Ah, okay. Maar uh, we gaan ah, zeker okay. luisteren. Hij was dus de, ook daar een zanger van. Van de, die drie. En uh, we gaan bellen met Maarten Segers. En hij bedoelt over Blijf Vannacht. Oké. Okay. Zeg Fred, weet je ja. dat er een plaatje naar je vernoemd is? Van Bo Kuiper. Zij heeft een plaatje gemaakt. Hé hey, jij! Hey, jij? Ja. <laughs> ja, dat is, uh, ja. ja, dat is leuk ja, leuk. Ja. Dan dus, dus ja. vraag je precies hetzelfde als jouw achternaam. Dat is wel grappig. Ja. En uh, een Nederlands talig plaatje ook. Oké, okay, nou dus dus je entertainment voor you. platen kunnen aangevraagd worden door... www.zfmartiesten.nl Dus www.zfmartiesten.nl Even rechtsboven klikken, of tenminste, ja, hij staat nou ietsje lager. Er staat nu uh, een, een gast boven eigenlijk, die uh, binnenkort in de studio gaat komen, internationaal. Oké, okay. dus. nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Dat vertel je later uh, in de uitzending, neem ik aan. Ja. Wie Noemde dat van. gaat worden en zo. Ja, ja, ja hè, ja, ja. een ja, cliffhanger. Ja. ja. Lekker. Oké, okay. nou uh, Benno, dankjewel weer. Ja Rob, jij ook. Ja, fijne graag, avond. Graag gedaan, fijne avond. Zometeen meteen uh, hè? half uh, ja, acht. Ja ja ja, ja, ja, ja. Wordt weer spannend met uh, Lendon Norris op uh, P1 uh, op de startpositie. Uiteraard, onze max uh, ontbreekt niet hoor bij de top 2, want die staat op de tweede plek. Uh, uh, oh jee, wat gebeurt er? Ja, geen idee. <laughs> wat wat is dat? Ja, goeie, ja, goeie, ja, goeie ja, ja, ik kan Schrik er helemaal van, <laughs> ontplof ontplofte boel ja, ja. ja. hier. Ah, nee, nee, het is een vakantiegevoel. Nee. Uh, ja, oké, vakantiegevoel. <laughs> okay, tot volgende week. Hoi, hoi. hoi.